In Sittard is een hotel ontruimd vanwege een grote brand in een sporthal. Iets na vier uur vannacht brak de brand uit in een lege sporthal van sportopleiding Sios. Het hotel ligt vlakbij de hal en uit voorzorg zijn de 18 gasten ergens anders ondergebracht. Bij de brand komt veel rook vrij.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 De Palestijnse president Abbas wil binnenkort zijn voorstel presenteren voor het oplossen van het palestijns israëlisch conflict. Die is volgens Abbas onconventioneel. Volgens zijn medewerkers wil Abbas van de, dat de VN-veiligheidsraad Israël een deadline oplegt voor het verlaten van de bezette gebieden en voor de erkenning van Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat. De Britse acteur en regisseur Lord Richard Attenborough is overleden. Attenborough speelde onder meer in The Great Escape en Jurassic Park. Als regisseur maakte hij naam met onder meer de film Gandhi. en kreeg twee Oscars voor deze film. Ook regisseerde hij A Bridge Too Far over de slag om Arnhem. Richard Attenborough was de broer van de natuurfilmmaker David Attenborough. Hij was al geruime tijd ziek en is 90 jaar geworden. Dan nog het weer, eerst af en toe zon, maar in de loop van de dag trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen en motregen het land in. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit de van de ANWB. Er staat een korte file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp, 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 ...van Sanford op zaterdag bij CFM. We daar de muziek uit de jaren zeventig voor je. Dat was Sailor and Girls, Girls, Girls. Het is zeven over twee, een hele goeiemiddag. En inderdaad, welkom bij Sanford op zaterdag. Hij zit nog één keer tegenover mij, Albert-Jan. Goedemiddag. Nou, ik hoor de geruchten nu, stroom nu al op gang komen. <laughs> maar I'll be back, hoor. Ja, zo is het. Een weekje of drie, hè, ongeveer. Ja, is ongeveer. Goedemiddag luisteraars, welkom bij Weder om 3 uur live uh, vanaf het Mediapark... aan het Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Een stralend zonnetje lacht ons tegemoet. Heerlijk weer vandaag. En als ik het goed gelezen heb, dan heeft de regen zijn tijd ook alweer... zijn langste tijd vandaag ook alweer gehad. Dus we kunnen ons opmaken op een redelijk mooie middag. En ik hoop dat dat bevestigd gaat worden om half drie... Want dan hebben we weer contact met onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. En die gaat ons vertellen of het inderdaad droog blijft vandaag. En als het droog blijft, heb je een dikke kans dat hij even langskomt natuurlijk. Uiteraard. Ah. Dus dan uh, wellicht weet hij meer over vandaag en de komende dagen. Dat allemaal om half drie met het lokale weerbericht. En dan om half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn er weer genoeg evenementen dit weekend en komende week... en het weekend daarop, die uw aandacht verdienen. En dan kunt u even vast even meeschrijven. Uiteraard ontbreekt ook niet het dier van de week... dat allemaal rond de klok van half vijf. En hij luistert naar de naam Charlie. En liefhebbers van het gedicht van de week niet getreurd. Kwart voor vijf is het weer zover. Dan hebben we het gedicht van de week. En dat staat in het teken van sluitingstijd. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan om kwart over twee voor het eerst schakelen met Joop van Nes... want die is voor ons aanwezig tijdens de zeskamp van de Zandvoortse sportcombinatie. En die zeskamp wordt gehouden ter, ter, ter uh, ere van het tienjarig bestaan. En verder wordt er vandaag ook nog geschaakt op het strand. En dus om kwart over twee gaan we eerst de updates krijgen van Joop van Nes. Rond de klok van kwart voor drie gaan we schakelen uh, met uh, het Raadhuisplein... want daar zijn de Buffalo's bezig met een open dag... En Jan Hilko gaat ons vertellen hoe dat allemaal uh, verloopt. Uh, verder natuurlijk veel zomerse muziek, hopelijk. Ja, dat is in ieder geval We gaan ons mooi. best doen, uh, over. Ver, verder volgen we nog voor u de kwalificatie van de Formule 1... want die wordt we dit weekend verreden in spa franco -Jean. Veel regen uh, in de aanloop naar de kwalificatie... maar de auto's zijn inmiddels gestart. We houden u op de hoogte. Oké, okay, dat allemaal vanmiddag tussen 2 en 5 bij Soft op zaterdag. Hier is Clean Bandits. in de studio. Goedemiddag Lex. welkom door de klimbende radio in het Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort en hier is Ko West. co West bij CFM Jorden. We close our eyes. Eens even kijken of we contact kunnen krijgen met Joop. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goedemiddag heren. Ja, dankjewel voor de welkom uiteraard. Ja, uh, we zijn weer met sporten begonnen. En uh, vandaag uh, is de, het, het jaarlijkse standschaken begonnen. Daar wil ik een in eerste instantie over hebben. Dat gaat ook nog even, maar dat moet straks gebeuren, over de zeskamp ter gelegenheid van de tweede lustroom van CTC. Maar die begint pas eh, rond een uur of voor nou, drie, drie uur. Dus eh, dat is nog niet begonnen. Twee uur was de inloop. En, eh, ja, wat, wat ik heel goed vind, en dat, dat, eh, dat is een in de balk, daar hebben ongeveer 80 mensen ingeschreven daarvoor. Dat vind ik nogal wat. Um, ze kunnen niet uh, op het voetbalveld uh, sporten doen. Er waren wat uitgezet, wat banen uitgezet om bepaalde dingen te doen. Maar de velden zijn afgekeurd en dat is ook niet zo verwonderlijk met, uh, met die, die hevige regenval van de paar, laatste paar dagen. Dus dat ging niet. En dan moeten ze nu op, uh, op het uh, tennisveld van de ZTC gaan ze het een en het ander doen. Ze gaan binnen het een en het ander doen. En dat wordt gezellig. Vanochtend is dan het strandschaken begonnen. Dat uh, is oorspronkelijk een, uh, een toernooi van de Stamphos uh, uh, schakelijk. Dat is niet meer, want uh, uh, Ruud uh, um, uh, Schildmeijer, die dat al jaren organiseerde, die is helaas uh, anderhalf jaar geleden overleden. Het werd niet overgenomen en toen uh, zei Olaf Kliteur van de uh, Chess Society Zandvoort. Uh, wij gaan het doen, want dit mag niet verdwijnen. Het is ook heel bekend uh, in, in de Nederlandse schaakwereld uh, en het, het geeft je te doen, er hebben zich vandaag 92 schakers gemeld en dat vind ik nogal wat. Dat zijn er veel. Ik had met geen idee dat het zo een, een, een, een sport is die je zo aantrok. Er zitten ook veel jonge spelers bij. Er is één hoofdgroep. En uh, ja, die, dat, uh, die gaat dan voor de titel... ...standschaarkampioen uh, stand van Zandvoort. Uh, Iedere groep, er zijn zes groepen... ...heeft ook een eigen winnaar. Krijgen allemaal een trofee. En uh, Roel van Duin, het, het oude provo voorraadslid van Amsterdam... ...die heeft het toernooi al een paar keer gewonnen. En die heeft uh, dit jaar weer ingeschreven. Die is er ook weer. En in de naar verwachting gaat hij weer winnen. Als het zo is, dat moeten we afwachten. De, de uitslag komt pas na vijf, wordt dat bekend. Dus kunnen we kunnen helaas niet in, in deze uitzending meenemen. Maar ik ga straks wel nog naar, en naar dat, dat die zes komt En om vijf uur begint in ieder geval in Haarlem, op het veld van DSS, de, de eerste wedstrijd van ss Sandvoort in het uh, nationale bekertoernooi. Speelt ze dan tegen DSS-Zondag. En dat begint ook pas om vijf uur. Dus ook daar kunnen we helaas niks van meenemen op. Dus schaak op dit moment, en straks dan uh, de zeskamp van de Oké, okay, je hoopt nog even over het uh, schaken. Is het zo dat uh, zeg maar bij diverse uh, paviljoens geschaakt wordt, of is er maar één paviljoen waar plaatsvindt? Uh, er is maar één paviljoen, en dat is uh, Meijer aan zee. Ze dus hebben normaal gesproken ja, zo'n zo, zo, uh, beachhouse apart zitten ze dan, maar er waren er zoveel vandaag. Ze dus hebben de hele paviljoen uh, ingericht als één grote schakenzaal. Nou is dat misschien wel een beetje vervelend. Schaken, uh, dan moet je concentreren. Weet je, waar de keuken staat open, ja, en daar wordt gewoon gewerkt natuurlijk. Uh, Misschien is dat een beetje, beetje ongunstig. Maar goed, 92 man zitten daar te schaken. En ik heb uh, keurlijk zien van een jaar of 11, 12. Die zitten gewoon te schaken tegen volwassenen. Het kan allemaal. Mooie sport dus. Oké okay, Joop, dankjewel voor dit moment. En straks komen we uiteraard weer bij je terug... voor het vervolg van het sporten in Zandvoort. Hier is Tromees, nieuwe Nieuwsing ja. Afes Aves Cesaria.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 la première fois où nos regards s'étaient croisés Même que ton oeil disait merde à l'autre Surtout à moi, mais pourquoi moi Alors que les autres te trouvaient bien trop laide Peut-être que moi, je suis trop bête Mais je sais t'écouter et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi et voilà, et voilà. Après tant d'années et voilà, et voilà. Une de perdue, c'est ça C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est bon, bon, sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr,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 Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. gaan de woorden hebben we in de ontvangstruimte bij CFM. Zodanig dan komen we uiteraard met het CFM weerbericht voor de komende dagen. Door dit de single van de Doobie Brothers, dat was Long Train Running. Ja, wij hebben goed nieuws als omroep. CFM heeft een nieuwe voorzitter, Albert-Jan. Klopt, ja, het, het officiële tintje dat, dat moet nog volgen... ...maar uh, inderdaad, hebben, uh, CFM heeft een nieuwe voorzitter... En uh, ja, de zomer loopt alweer een beetje op zijn einde... en het bestuur van CFM heeft goed nieuws. De afgelopen maanden heeft het bestuur op basis van een profielschets... een shortlist opgesteld in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter... voor CFM, uw lokale omroep. Met heel veel genoegen kan het bestuur u melden... dat de nieuwe voorzitter inmiddels bekend is. Na diverse positieve gesprekken tussen het bestuur en Belinda Geurensson. heeft Belinda Geurensson ja gezegd. En zij zal in de bestuursvergadering van 8 september... aanstaande officieel worden benoemd. En uh, CFM dankt natuurlijk Belinda voor het aanvaarden van deze functie... en zien de toekomst van onze lokale omroep, derhalve met vertrouwen tegemoet. Communicatie, betrokkenheid en continuïteit blijven daarbij van wezenlijk belang. Nogmaals, in september zal de reguliere nieuwsbrief van ZFM naar, uh, worden verstuurd. En uh, daar zal Belinda nogmaals welkom worden geheten. Maar wij zijn uh, er alvast iets eerder mee. Welkom. Belinda, welkom bij ZFM. En 8 september krijg je het officiële tintje. En dan, uh, dan uh, gaan we, zoals wij Groningen staat zeggen, dan gaan we los. Zo is het, het al <laughs> met Jan. Ja, gaan we nou regen of zonneschijn krijgen? En dan worden we het zo dadelijk van Lex van de Hoorn naar nou, die plaatje. Hier is Rain or Shine van Five Star. Tussen de kwalificatie van de Formule 1 in Spa francorchamps en aan het volgen. Nou, daar is het alleen maar regen hoor. Ja, dat ja, gaat uh, spa onbekend hè. Je hoort, uh, Rain Reno Shine, de single van 5 Star. Via de weer en van Reno Shine uh, gaan we naar uh, Lex van Noren toe. Goedemiddag Lex, welkom. Goedemiddag Rob. Ja, ja. wat was het nou van de week? Uh, Windhoosen boven de zee. Ja, dat klopt. Maar dat is eigenlijk niks bijzonders, want het komt elk jaar voor hoor aan het eind van de zomer dan is de zeewatertemperatuur die is dan, uh, aan de hoge kant. En dan gaat de luchttemperatuur die gaat, uh, dalen. En dan krijg je dit soort uh, verschijnselen. Maar het ziet er wel mooi uit. Ja, ja. En de uh, kans dat dat uh, morgenochtend ook weer gebeurt. Nee, alleen morgenochtend. Ja, hoe laat? Huh? Hoe laat? Ja, dan... Oh, jij gaat vliegen, hè? <laughs> dat weet ik niet. Dan kom je in een windhoos terecht, Antje. <laughs> ja, nou ja, Je merkt het vanzelf. Ja. Maar dat, uh, dat is een uh, verschijnsel van de nazomer. Komt elk jaar voor. En ik heb het uh, zelf met eigen ogen ook een paar keer gezien. En ook gefotografeerd. Ja, het zijn het, prachtige beelden. Het is hartstikke mooi om te zien. Maar het moet niet dichtbij komen natuurlijk. Nee, het moet lekker op zee blijven. Ja, het moet lekker op zee blijven. Goed. Nou, vanochtend hadden we dus een paar fikse buien met onweer. En dat was ook weer, uh, de oorzaak was ook weer uh, het warme zeewater... met een koude bovenlucht. En dan, uh, ja, dan krijg je allemaal van die rotten ja, in. Er wa, was, was gewoon geen regenbui meer, maar het is gewoon met bakken ja, naar beneden. Ja, een pausbui, rond een uur of negen en ja. toen rond een uur of elf. En uh, op dit moment uh, zit er weer een bui uh, boven het Noordzeekanaal. Dat is uh, de buurt van Alkmaar, de koffer van Noord-Holland. Oh. En daar hebben wij geen last van. Nee, precies. Maar betekent het nou, Lex, dat het landinwaarts wat beter weer is? Nee, berg? nee, nee, want het zijn buienlijnen. Die kwamen vanaf de Noordzee met een westelijke wind. En die kwamen, wij waren het eerst aan de beurt. Oh, en daarna komt de rest. En, ja. en daarna komt de rest aan de beurt. Ja. gerechtigheid. Ja, en wij zitten lekker in het zonnetje. Tenminste, het is wisselend bewolkt. En met opklaringen. En er staat een matige tot westelijke wind... Matige westelijke wind tot vrij krachtig aan zee. Daar is hij uh, ongeveer windkracht 5. En bovenland windkracht 4. En de maximumtemperatuur die komt uit op een graad of 16. En op dit moment is het 15 graden. Maar aan het eind van de middag is het altijd even warmer. Dat weet jij ook erop. Ja, dat heb ik gemerkt. Ja. ja. En datzelfde krijgen we morgen eigenlijk ook weer. Morgen is het wisselend bewolkt met opklaringen in de ochtendkansen voorbij. En vanmiddags hebben we de zon weer. Dit is eigenlijk een, een kopie van vandaag. Maar hoe zwaar die buien worden, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar morgenochtend moet je rekenen op, op een bui. En er staat dan een, een matige westelijke wind. En de maximumtemperatuur die komt een graadje hoger uit... omdat er iets meer zon komt op 17 graden. Dus vanmorgen... Redelijke dag. Ja, mor morgens even binnen blijven. smiddags kun je, kan je eruit. <laughs> nou ja, voor de zondag is dat helemaal niet uh, onprettig. Nee, helemaal niet. Nee. En dan gaan we naar de maandag. Daar is het uh, meest bewolkt. Maar het is wel overwegend droog. Uh, ik zou niet zonder de deur uitgaan. Vooral middags niet. Maar uh, een groot deel van de dag is het droog. En er staat een, een matige zuidelijke wind. En een maximumtemperatuur van 16 à 17 graden. En dan gaan we naar de dinsdag. Dat is het meest bewolkt. En dan is er weer kans op regen. Ja, kans op regen. Uh, gaat, het nou, gaat het nou wel of niet regenen? Ja. Uh, in het zuiden, het zuidelijk deel van het land uh, kan het uh, fors gaan regenen. En in het noorden van het land blijft het overwegend droog. Ja, en wij zitten nou... Er tussenin. Er tussenin. Er tussenin. Dus, ja. Maar dat kan je dus tegen, tegen die tijd kan je dat zien op uh, www.meteopagina.nl Het kan vriezen of, en het kan dooien. Gewoon even kijken. Want het is vandaag pas zaterdag, dus het is nog een eind weg. Er staat aan een matige zuidoostenwind. En de maximumtemperatuur die komt eruit op een graad of 17. En als het meevalt, misschien 18. Maar de temperatuur gaat wel omhoog. Ja, oké. Okay, maar, beetje... maar wat is het normaal voor de tijd van het jaar? 20. Ja, kijk. Ja, een toch paar is, dus paar we zitten er onder. Wordt dat nog, nog goed gemaakt, dit jaar? Ja. Okay. Even daar de, komt hij aan, de, daar de, komt hij aan. De, even naar de verdere vooruitzichten. In de tweede helft van de week, dat is dus vanaf woensdag... krijgen we meer zon. Het wordt warmer. De temperatuur gaat richting de 20 graden. Ja, Kijk. De muziek stopt ervan. Ja. <laughs> Laat me horen, Rex. 20 en, graden. Ja, mm. en dat komt, dat is dus normaal... en dat komt dus door een hoog drukgebied, dat ontstaat boven een noordelijke Noordzee. En die, verdwijnt, of die uh, verplaatst zich naar Scandinavië... en daardoor staat, ontstaat bij ons een uh, oostelijke stroming. En uh, in het oosten, daar uh, in Rusland en daar in Oost-Duitsland... daar is het nog steeds warm. Dus dan krijgen wij de warme lucht uit het oosten. Dus het ziet er voor de tweede helft van de week ziet het er goed uit. Wij krijgen goed weer. Ja. Zo is het. En hoe is het in Spanje? Graatje of dertig. Ja. Voor Robert Jan. Graatje of 30. Graatje of dertig. 30, 30. Ja, ja of 30. Geen zonnetje te bekennen, hoor. Ja. Of geen, geen wolkje te bekennen, moet ik zeggen. Nou, dat weet ik nog niet, maar in ieder geval, het is daar heel goed. Maar door. ik ben blij dat Zandvoort weer de goede kant op gaat. Ja, we gaan de goede kant op. Want het op. was wel een dip, zeg. Die ja, het regen een, uh, en het kou. Vanaf, uh, ik ben de laatste keer op strand geweest op 7 augustus. Zo, hè. <laughs> ja. bij. Ja. <laughs> En uh, vanaf die tijd is het uh, is leuke geweest. Maar voor een dus, weerman, wel interessant weer. dat is weer wat. Ik heb het er hartstikke druk mee gehad. Ja, echt. Nou, we willen de mensen het weer uh, blijven volgen, kunnen ze kijken op jouw website www.meteopagina.nl. Ja, en je kan me volgen op Twitter op het Meteorpagina. Je kan ook zoeken op Meteo Zandvoort. Daar uh, sta ik ook uh, bovenaan. Of en gewoon natuurlijk. op tv? En op tv natuurlijk. Kanaal 40 He. digitaal via Ziggo. Eén keer per kwartier komt Lex zijn weerbericht langs. Ja. Lex, dankjewel. En uh, wij gaan elkaar uh, volgende week weer spreken. Ik hoop dat je me moet bellen, want dan zit ik op een strand. Ja, Oké, okay. nee, is goed. Ja? Ik bel je met alle liefde. Oké. Okay. Dankjewel Lex, tot, tot volgende, volgende week. Tot volgende week. Dat was het weer. En volgende week hoor je Lex weer zo rond half drie op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Michael Jackson en Justin Timberlake in Love Never Felt So Good. Justin Timberlake Love Never Felt So Good. Ja, het is vandaag open dag van scoutinggroep De Buffalo's uit Zalvoort. Dan gaan we contact opnemen met Jan Hilko Eens even kijken hoe die open dag daar verloopt op het Raadhuisplein. Ja, ik was vanmiddag even in het uh, centrum van Salvoort. Altijd gezellig daar, hè? ondanks het uh, weer van vandaag. Waren er toch uh, redelijk wat mensen op de been. En er kwam een grote rookplein van het uh, Raadhuisplein af. Ik denk, wat gebeurt daar? Goedemiddag Jan-Hilka Een hele goede middag. Een hele goede middag. Vandaag open dag bij scoutinggroep De Buffalo's. En volgens mij had die rookplein vanaf het uh, Raadhuisplein daarmee te maken. Ja, dat klopt. Hij was zo verder te zien en ook lichtjes te ruiken. De broodlucht kwam er al uh, vanaf. Ja, heerlijk, rokers. <laughs> Echt waar? Ja, ja er, wordt, er wordt goed gebruik van gemaakt. Want inderdaad, we houden onze open dag uh, dit keer niet op ons uh, scoutingterrein, Normaal zitten wij uh, iedere zaterdag uh, bij het Duintjesveld weg. Maar we hadden zoiets van: dit jaar gaan we het eens even anders aanpakken. De mensen hoeven niet uh, naar ons toe te komen, wij komen naar de mensen toe. Dus vandaar dat wij op het, uh, in het uh, centrum op het uh, raadhuisplein. Uh, Eigenlijk onze scoutinggebouwen hebben neergezet en onze scoutingactiviteiten laten zien. Ja, vandaag dus een open dag. Welke activiteiten hebben jullie daar allemaal op het Raadhuisplein? Nou, wij proberen eigenlijk een beetje te laten zien van welke facetten er allemaal binnen scouting zijn. En een daarvan is natuurlijk het kampvuur, wat iedereen wel kent. Uh, dat probeer, we in het klein hebben we dat nageboot. En dan kan uh, brood gebakken worden en uh, marshmallows opgemaakt worden. En dat gaat dan lekker tussen een koekje. Heerlijk, heerlijk warm. Uh, maar we hebben natuurlijk ook echt, uh, echt scouting dingen die ook een beetje gevaarlijk zijn. Zo gaan we ook uh, hakken. Er wordt uh, met pijlen maar uh, gehakt worden op hout. Dat is natuurlijk wel helemaal veilig afgezet, maar geen geeft toch wel spanning. We hebben verder nog uh, de pionieren, dat mensen misschien wel kennen van de lange palen, uh, hout met, met touw eromheen. Nou, dat doen we in het klein, niet pionieren. En dan kan iemand zijn eigen torentje maken van, uh, van een, uh, een paar centimeter hoog. Heel grappig om te zien. En we doen uh, ook uh, dasringen maken. Want zoals iedereen uh, weet dragen scouts een uniform met een das eromheen. En die das wordt bij elkaar gehouden door een dasring. En die kan je heel mooi van touw maken. En dat wordt, uh, wordt ook gedaan. Ja, Even over uh, scoutinggroep uh, de Buffalo's. Hoe lang bestaan jullie al? Nou, we bestaan sinds 1945. En nou ben ik heel slecht in overrekenen. Maar er zitten vast wel mensen hier klaar die dat helemaal uit kunnen rekenen. Maar sinds 1945 zijn wij uh, opgericht. En we zijn nog steeds uh, uh, heel uh, levendig en bruisend uh, met een uh, 55-tal uh, leden. Dus we mogen, mogen niet klagen. Nee, dat is behoorlijk 55 leden, maar het is toch leuk als er nieuwe leden bijkomen, Jan Hilko. Ja, exact, want uh, we hebben sinds een paar jaar dat ons ledenaantal uh, precies uh, gelijk blijft. Dat is heel mooi, maar we willen natuurlijk, net zoals iedere groep, uh, graag groeien. En we hebben uh, een zeer ervaren leiding uh, die daarbij uh, uh, ingezet wordt. We hebben allemaal leidingen die uh, gecertificeerd zijn binnen scouting. Dus keurig uh, getraind zijn om, uh, om goed uh, leiding te kunnen geven. En we hebben daar ook uh, een prachtige ruimte voor: ons scoutinggebouw bij de Duintjesveldweg. Die is daar, uh, helemaal een houten gebouw, prachtig. Met uh, ook nog een uh, grote cel eromheen en een kantverkuil. Dus we, ja, we hebben eigenlijk alles, uh, alles om een leuke, leuke dag te, te verzorgen. Ja, de open dag is om uh, mensen kennis te laten maken met scoutinggroep De Buffalo's. Tot hoe laat duurt jullie open dag nog? Nou. Onze open dag duurt vandaag tot 5 uur en we, zijn, uh, we staan voor het bordes uh, in Zandvoort. Je kan, je kan ons echt niet missen. En natuurlijk staan we daar niet iedere week, dat, uh, dat spreekt voor zich. Normaal zijn we iedere zaterdag te vinden op ons, uh, ons scoutingterrein. En uh, dat is uh, voor leeftijden vanaf, uh, vanaf uh, vijf jaar is dat, tot en met uh, 18, maar eigenlijk ook tot en met 99 plus. Want we, we zoeken altijd ook nog leiding. Dus uh, zijn er mensen die wat ouder zijn, zeggen van nou, ik, uh, ik heb nog wat vijf tijd over Kunnen dus ook nog bij de scout te komen. En nou, ik heb veel te vertellen en uh, het staat eigenlijk ook op onze website... www.thewuffalo's.nl en daar kan iedereen op zijn gemak nog even nalezen. 99 plus, dat klinkt wel heel oud uh, Jan Hilko. Hoe oud is uh, jullie oudste lid? Ons oudste lid, dat is Gerrit Schaap. En dan ga ik even goed kijken. Ik denk dat Gerrit Schaap is rond de... Ik hoor je 80. Ik denk dat dat nog een, een, een lage schatting is. Ik hoop niet dat ik Gerrit nu beledig. <laughs> maar In ieder geval heel oud. We hebben, ja, we hebben, we hebben leden van vijf jaar, maar ook een stukje ouder. Ja, van alle markten thuis op dat gebied. Iedereen is nog welkom tot aan vijf uur vanmiddag op het Raadhuisplein. en Anders gewoon een keertje bij jullie clubhuis langsgaan op Duitsersveld. Jazeker. Ja, ja, mensen mogen altijd langskomen. Sowieso drie keer vrijblijvend mogen ze komen kijken... Hier kunnen ze soms tot vijf uur gewoon uh, al eerst maar één minuut even langs wandelen of meedoen aan de activiteiten, zolang als ze willen. En als ze een keer op een zaterdag langs willen komen... dan adviseer ik altijd om even op de website te kijken. En daar staat ook een telefoonnummer wat ze kunnen bellen... als ze een keertje langs willen komen. Dan weten ze of we, of we wel of niet aanwezig zijn. Hoe is het vandaag met de, de belangstelling? Ja, het gaat heel goed. We hebben al een, een behoorlijk aantal kijkers gehad. Veel mensen zijn uh, geïnteresseerd en krijgen allemaal uh, positieve reacties. Het is fijn om te horen dat mensen scouting nog steeds kennen. En uh, het, dat we ook een beetje het imago van Oudbollig ook een beetje weg kunnen nemen. Dat is ook fijn, want uh, ook wij gaan met onze tijden mee. Dus ook scouting kent activiteiten waarbij uh, de pc gebruikt wordt. GPS-tracking, rafting, het wordt allemaal gedaan. Dus het is niet meer zo Oudbollig als wat mensen denken. Ja, zo hoort het. Jan Heelkoud, dankjewel en heel veel plezier nog vandaag met de Open Dag van de Buffalo's. Heel erg bedankt, en uh, nou, we zien iedereen uh, nog tegemoet tot vijf uur. Oké, okay, dankjewel. en hele hoi. fijne zaterdag. Ja. Hier is hoi. Carly Simon en Jor Sophane. You walked in the party. Zoals like you were walking into a yacht. Your hands strategically dipped below.